Nu. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie wist al eerder dat de man die afgelopen maandag in Waalwijk zijn ex-vriendin doodschoot mogelijk een wapen had. Het slachtoffer had dat gezegd toen ze aangifte deed van bedreiging. De politie erkent dat die informatie verkeerd is beoordeeld. De politiechef noemt dat bijzonder spijtig. Met de kennis van nu hadden we moeten ingrijpen, erkende hij. De politiechef zei verder dat Van der Giessen en de verdachte een complexe relatie hadden... Ze waren allebei bekend bij de politie en hebben ook allebei aangifte gedaan van bedreiging. In Suriname is Desi Boutersen opnieuw geïnstalleerd als president van het land. Bij de inauguratie zijn veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, vooral uit de regio. De inauguratie was in een sporthal, die voor de gelegenheid dienst deed als parlement van Suriname, de Nationale Assemblée. Tijdens de inauguratie van Boutersens eerste termijn was de Nederlandse ambassadeur niet uitgenodigd. Maar inmiddels zijn de betrekkingen tussen Nederland en Suriname verbeterd en was hij er dit keer wel bij. De werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn gaan gewoon door als installatiebedrijf Imtech failliet gaat. Het werk wordt dan gedaan door Visser en Smit Bouw, een dochter van bouwbedrijf Volker Wessels. Een woordvoerder van Volker Wessels bevestigt berichten daarover in het Financiële Dagblad.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 En natuurlijk je presentator Jonas we gaan dance to do me, Donnie. Yeah, yeah. Yeah, yeah, mm -hmm. Nou, voor, uh, van tot dit. Ik heb niet zoveel muziek meer in mijn lijst staan. Dat is, dat is alweer een nadeel. Vind je niet? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Um. Zem maar. Zem Nee, dat is gewoon niet chill. Maar uh, <lacht> weet jij wat leuke muziek? Heb jij verzoekplaatjes? Stuur het door naar live.nl. Of bel even naar de studio. Dat nummer is 023 57 393 Herhaling 023 57 393 Heb jij een leuk nummertje? Stuur het door. En we draaien het met onze echtgenoot Liam. Ja, zeg maar wat, Liam. Nu ben je ook gewoon aan de beurt ook. I don't like it. Is the pedo in Oké, laat maar. Geen lachen. Niet doen jongens, kan kapot. Maar red door. Ja. Jij bent wel mijn sidekick, je moet me aanvullen. Oh, ja joh. Nee, ik lieg het, nou goed. Ach joh. Maar vul even wat aan, wat gaan we doen, wat vind je een leuk nummertje, weet jij nog eens... Weet jij nog een leuk nummertje, nu we er toch over hebben? Weet ik nog een leuk nummertje. Ja, weet jij nog een leuk nummertje, dan gaan we die gewoon voor Zal jou speciaal we dat via radioprogramma doen of gaan we dat via de JT doen? Nee, we gaan het via de s spotty premium gebeuren. Doen. Oh, oh, oh. Ja, een leuk nummertje. Ik pas de beurt door aan Liam. Liam, wil jij nog een leuk nummertje? Ik pas de beurt door aan DJ Navy. Wil jij nog een leuk nummertje? Oh, wacht, ja, je staat open. Nee, ja, nu wel. Wil jij nog een leuk nummertje? Maar natuurlijk, dat is voor alle mensen in Zandvoort. First man, round and round. Nee, jongen, die doen we niet. Die hebben we vorige week al gehad. Ja, daarom juist. Elke dus week weer. Als ik erbij ben, moet hij gedraaid worden, Jonas. Verplicht. Okay. Kom nou, op, zeg maar doen. man. Nee, dat doen doe ik niet. Doe jij hem of Kom op ik man. Zou je wat even vertellen? We gaan even met z'n allen, even lekker de kont schudden hier dan. Nee, wij gaan eh... Uh... Donnie. <lacht> Jonas. Je kan me toch best wel aanvullen vandaag of niet? Ja, dat doe ik toch, maar uh, ik zeg toch dat ik geen nummer weet. I don't like it. Ja. Oh, ik moet, ja, ik snap hem Ik, afschuld, ik, ik snap hem, ik snap hem Snap je snap hem. hem? Doe het tenminste iets goed, jullie Hier hebben we en Robin Dijk En Ferdin White With I Don't Like It, I Love It Jongens, het best wel Ja, ja Live ZFM, tweede uur I love it, love it, love it oh. So oh. good oh, oh. it oh, hurts oh. I don't want it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 Ja. Oh, nee. Ja, ja. Hallo. Anna, hoi. Ik hoor jullie net dat jullie geen muziek meer hebben. Nee, dat klopt. En uh, ik dacht na alles wat je al gedraaid hebt, misschien Linon. Linon, On, hebben we die niet al gedaan? Jonas, <laughs> nee, Jongens, nee, nee. hebben we die al gedaan? Die hebben we vandaag nog niet gehad, Jonas. Echt niet? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Knallen we erin ja, dan. Ja, Knallen we erin dan. Knallen we erin, mensen. Zou ik hem eens even zoeken? Ik kan zo op de camera's werken? Natuurlijk. Alleen Linor of wil je er nog meer voor me. Uh, nou, dan moet ik even goed uh, nadenken. Want wat dat betreft hebben we heel veel goede muziek op het moment. Kun jij maar lekker nadenken. Gejammerke nadenken. Ik draai deze, maar ik. Ja, nee, eerst even nadenken. Ik moet hem nog zoeken. Nee, eerst even nadenken. We weten al weer lief voor de lijstje. Nou jongens, ja. weet je wat, we gaan het ook gewoon eerlijk toegeven. We hebben nu mijn moeder aan de lijn. Lijkt stil die binnen, hoe vind je die? <laughs> hey, jullie mogen allemaal meepraten, dus dan gewoon aan uh, Jonas, heb je hem al gevonden of? Uh... Nee, ik ben bezig, jongen. Niet te nee, snel. Ik, heb, ik heb hem al lang. Echt? Hey. Ja, ja. Zeg ik wat leuk stellen? Ah, Moet je ah, ook schieten? Oh. Ja, zeg dus. En dat Silencio, watch me, is dat wat? Zo? So... Silencio? Dit, is dit, dit, nee. Jongens, nee, nee. Dit, dit verdient een applaus, vind dit ik. Dit verdient wel echt oh, een applaus, ja. Ja. Oh, de echo echt hoor. Oké, dus is het? Heel raar op die achtergrond. Hé, hey, wacht, dus we, we hebben Lien on. En daarna, wat wil je nog meer horen? Van Silento Watch Me. Wie heeft die? Ik heb alleen Lien on. Wacht even, Silento Watch Me. Hij is. Hé? Ja. Die? Ja, die ja. Precies. Ja. Die. Mooi, mooi, mooi. Oké, okay, zou ik het leuk vertellen? Okay. Hé, hey, luisteraar. Ja, Of mama. Ja, uh, ik heb een DJ die gaat Linon doen. Wel de normale, niet de remix. Oké, okay, dat is goed. Zullen we wel verstaan? En daarna gaan we Silencio uh, Watje Mie doen. Wat je Mie doen. Is die ook, okay? Of hoor je eerst lens horen? Jou jou de keus. Maakt mij niet uit hoe het jullie uitkomt. Ja, dan ik uit. Of ik druk op deze knop of hij drukt op een knop. Of ik druk op deze knop of hij drukt op een knop. Wie zit dichtst erbij? Ik. Uh, wie zit dichtst erbij? Nou, dan druk jij het eerst op de knop. Ja? Echo. Nou, dan mag jij al nog aankondigen ook, vind je die? Nou, dat mag jij al nog aankondigen ook, vind je die? Ik hem? Nee, de buurman. Nee, de buurman. <laughs> <laughs> nee, jij. Oké, okay, maar welke hebben we dan? Ja, silencio, was me, whip, Nee, nee, watch me, whip, Oké, okay, jongens, hier komt hij. Oké, okay, jongens, hier komt hij. Luisteraars van ZFM. <laughs> Nu eerst Silencio, Watch Me, en daarna Lean On. Oh, wacht, dit is verkeerd. Ik ben nog wel helemaal aan het spijzen, shit. Ik <laughs> hier bij Silencio. Ik hang op, jongen. Yo, bedankt. Doei, doei. live www.zfm-live dan zie je onze gasten helemaal losgaan bedankt voor dit nummer we gaan er heel veel leuks mee maken jongens, kom op allemaal off. Jullie Silentio, wait, uh, Donnie uh, film even Silent, Silento met Watch Me. En daarna was Major Laser met Leon. Ja, en we hebben een beller aan de lijn als het goed is. Goeiedag. Goedenavond. Goedenavond. Goeienavond. Hallo. Hallo. Goeie. Nou, uh, jullie vroegen om een verzoek, maar. Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Dus ik denk, nou, dan gaat ik bellen. Vertel het eens. Ik wilde graag een nummer van Amy Wijnhuis horen. Ja, en welke? Dat nou, maakt er zoveel. Ik niet zoveel uit. Dat maakt niks uit, ik heb er zoveel. Nou, kies nummer drie. Nummer drie. Dat is, uh, donnie zeg maar. Rehab. Rehab. Weekend rehab eh, van Amy Wijnhuis. Nou, ik ken het natuurlijk. Ja, nou zeg het eens even Liam, ons getrouwd stel. Dat weet ik ook niet. Maar niks uit, nou is goed, dan gaan wij hem uh, afspelen. Hartelijk dank. Alsjeblieft, je lief, je, van heb je hey. Dag van mama. Dag. Doe je moeder van Doddy. Doe hey. mama van Donnie. Dag. Je hebt in een hang maar op, van Ik me go zandvoort. Luisteren, het laatste half uur is ingang. daddy thinks we have Luisteraars vanavond, mijn vrienden, is Het is gewoon leuk! Ik vind het zo leuk! Ik vind het zo leuk! Oké, okay, nou, nogmaals. Het wordt wel gezellig zomaar... als iedereen gebeld, of niet, jongens? Mm -hmm. Nou, wil je nu een Je kan altijd bellen naar 023 57 30 3. Nogmaals, 023 57 30 Of mailen, kunnen ook naar... Jonas johannesparsonapestuitjelive.nl Wat een gezelligheid. Ik zie hier een, een of andere gast... Dit is onze DJ en hij wil lullen. Nou, dan zet ik zijn microfoon toch even open. Zet het open, jongen. Ja, we krijgen weer een beller en het lijkt wel alsof het moederdag is vandaag, jongens. Nou, ik heb nog geen bel. bellen hoor, jongens. Nee, ze bellen ja, niet. Jonas, jouw moeder die belt. Donny's moeder belt en mijn moeder wil nu ook bellen. Oké, okay, mocht het geval dat je gaat bellen en er staat nog staat muziek aan, we zetten je alleen even in de wacht. Je hoort gewoon tijdelijk een leuk muziekje. Weet je dat weet. Licht Lichtmuziek. Ja. We gaan in de tussentijd gaan we even door naar ons leukste nummer waar we allemaal mee gaan doen. Donnie zit erop op te popelen, Liam zit erop te popelen, de familie ook, ik weet even, uh, Steef, Stef, en Stef ook, en onze, natuurlijk onze oude vertrouwde DJ, Navy zit ook te popelen. Zijn jullie hey. klaar voor uh, chips hey. en cola? Ja, natuurlijk. Dan gaan we even chips en cola luisteren. Want ik heb... Heerlijk. Nee, ik heb geen heerlijk. Want ik heb... het Nee. Red Bull. Want ik heb... Chips. En, en? cola. Lil Kleine, Ronnie Flex. Drank en Drugs. Live op ZFM. Hmm. Als je bitch uh, wil chillen. Volg nou weer bitch of tijd chillen? is, mij ook? Nee, nee, Mdma. Nee. Nee, <laughs> ja, Mdma, MD MD Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik heen, Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en druk. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen,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 ja, ik denk, je gaat hier nog doorhoud, jongens. Je moet nog team. Ik kom Navy van orden. En Morgen weet je zijn maar niks meer dan mee gaat door. Ik doe het wel goed. En misschien nee. En ik zeg: kom langs, bro. Misschien dat mijn lieve vroeg afloopt. Jeer uit en seks als ik langs. Als je beach wilt chillen, is het geen probleem. Dan ga ik heen. Ik kom niet alleen, want ik heb droog. Haha, ik heb blank.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 Leo Keine en Ronnie Flex, drank en drugs. Het is moederdag vanavond, want we, we hebben nog een bellin. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Gooi hey, moeders. Echt moederdag vandaag, he? jongens. Wat gezelligheid. Uh. Ja, nou ja, ik denk ik kan niet achterblijven natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Nee, dan nou. uh, wil ik ook wel even een nummertje aanvragen. Welk nummertje wil je horen? Stal de show. Van, uh... Oeh, Stol de Show van Kaigo. Van Kaigo? Ja, die. Ja, die, die klinkt toch zo lekker jongens. Die met die panfluit of uh... <laughs> ja, ja. Ja. Ja. weet heel goed wat ik bedoel. Ja, natuurlijk. Nou goed, leg het gelijk maar even uit dan. Ja, mijn moeder die houdt van uh, panfluiten. En toen kwam het liedje van Keigo uit. Stol de Show met de panfluit. En sindsdien is het altijd. Zet het liedje met de panfluit even op. Nou, zullen we die extra hard rijden? Laten we dat maar doen. Ja. Doe dat maar. Kondig je hem ook nog aan voor ons, of moeten we dat zelf doen vandaag? Nou, dat mag Esther voor mij doen. Ah, dan kom je okay, Esther okay. aan vandaag. Wat Bedankt lief. voor het nummer in ieder geval. Die oh, nou, dames, die dames DJ Genevieve. hè. Dames en heren, dit is Kaigo met Stol The Show. Doei doei. Dankjewel. Ja, Hoi. Hoi. bye. Echt, het is moederdag vanavond, jongens. Lee, waar blijft Esther? Hey, het is movingdag, niet. Ik vind het aardig moederdag met al die moeders die bellen. Alleen nu missen oh, ja. er, er nog twee volgens mij. Nou, dan gaan we daar gewoon even wachten, jongens. Steven kan en Esther, go. als jullie luisteren, Esther, je moet ook no even bellen.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 Ja, dat was Geico Guy... Guy Stol de Show. En we hebben nog een bellen. Wat een gezelligheid vanavond. Goedenavond. Goedenavond. Je spreekt met Esther, de moeder van Liam. Kijk, oh, kijk, kijk. De oproep, gehoordendag. Gehoordendag. de oproep heeft geholpen. De oproep heeft geholpen. Wat mag het worden vandaag? Pizza speciaal. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, Liam praat dan wel tegen we je moeder. Horen? Ja, we kunnen je horen. Ik wil uh, Kenny horen Kenny met Parijs. De, oh, die hebben we ook. En die staat nog in mijn favoriete lijst. Ook nog, jongens. Nou, hoe is het mogelijk? Kijken, even kijken. Nu moeten we er ja. alleen nog even voor zorgen dat Brenda ook gaat bellen. Ja, dat gaan we ook nog even doen. Maar we hebben wel een probleem. Ik zit met mijn tijdlimiet, dus ik moet even een weerbericht tussendoor knallen. En daarna gaan we gewoon Kenneby met Parijs doen. Is dat een goed ja, idee? zeker goed. Dank je ja. wel. Oké, alsjeblieft. Bye, mama. Hoi, hoi. <laughs> niet gek te worden. Ofwel? Nou, als Brenda belt, dan is hij helemaal compleet. Oké, okay, nou, Donnie. Hij gaat niet bellen. Ja. It's your turn, motherfucker. Dit is Wave Hit Radio, de nummer 1 van het internet. Met nu het Novum nieuws. Ik heb vandaag geen nieuws. Het nieuws is, we hebben geen nee. nieuws. Dus we gaan gelijk door naar het weerbericht. Het weer is vandaag live met onze oude vertrouwde Donnie. Donnie. Dan dan. Zeg maar. Yes. Het klaart geleidelijk wat op. Vannacht is het vrij helder. Ideaal om naar de vallende sterren van de Perseiden te gaan kijken. De minimumtemperatuur is 16 graden. Morgen is er geregelde zon en een drukkende, druk warmere temperatuur. Nou, nou, nou. Dit is... Word je er emotioneel van? Ik word er wat? heel emotioneel van. Wat moet ik doen? Tropische temperaturen van de ja. 26 tot 32 graden. In de, in de avond vanuit het zuidwesten toenemen de kans op onweer. Vrijdag ook. Vrijdag Nee, maar over. Vrijdag ook nog erg warm en vooral in het binnenland ook onweersbuien. Later op de dag wordt vaker zon en dat bij de 23 tot 28 graden. Nou, Donnie komt er niet uit, dan moet ik het maar oplossen, hè. Ja. Yeah. Hey, we, we, we hebben ook nog uh, het oude vertrouwen. Verkeer weer! Nee, dat is gewoon het verkeer. Ik heb niet zoveel files vandaag, dat is alleen maar mooi. Oh, zakje. Er zijn op dit moment geen ik files. Ik zet die pagina aan en we hebben gewoon geen files. Nou, momenteel geen files. Dan Top. komen we uit op onze kroegmop, nee. Oké, okay, we gaan allemaal lachen aan het einde, hè, jongens. <coughs> succesvolle zakenmannen. Is Ik zit laatst in de kroeg en raakte een gesprek met een succesvolle zakenman. Hij was de hele tijd aan het opscheppen hoe, over hoe mooi zijn nieuwe BMW gewoon niet was. Waarop, waarop ik hem vertelde over het verhaal van een konijn op een paard. Het konijn en het paard renden op de dag door de wei. Opeens viel het paard in de diepe kuil en hield een auto aan. De, huh? Oh, helemaal in paniek vroeg het konijntje of hij hulp wilde gaan halen. Het konijntje snelde zich naar de grote weg toe en hield een auto aan. En BMW. De BMW parkeerde voor de kuil en met behulp van een sleepkabel wist hij niet... Huh? Jongens, ik ben de weg kwijt. Kap maar af, kap maar af, kap maar nee, af. Nee, hou je kop. Nou, nou, niet veel later vroeg het konijntje ook in dezelfde kuil. Helemaal in paniek vroeg het paard ook een auto aan te houden om hem uit de kuil te trekken. Dat was niet nodig volgens het paard. Hij ging over de kuil staan en dacht aan een mooie merrie. Dus zijn paardenleuning groeide tot een onbekende grootte. Zo'n En het konijn wist via de leuning omhoog te, uit de kraal te klimmen. Wat is nu de moraal van het verhaal? Wie een grotere leuning heeft, heeft geen BMW nodig. Wie loopt er altijd op te scheppen dat hij een grote lul heeft? Ja. <lacht> jij Esra. loop je op te dat je een grote lul hebt? Wat okay. is dit nou weer voor bullshit, Jonas? Jij zal nooit in een BMW rijden, dat je dat weet. Nee, een BMW is ook geen auto voor mij, Jonas. Dat uh, wordt hem niet. Hij wil zo'n grote. Wat voor auto dan? Zo'n ja. zo grote. Hé, hey, we hebben nog een beller. En Brenda komt er ook bij, jongens. Dat hopen we. Althans. Ik weet het wel zeker. <laughs> Hallo, Hallo. Hallo. Kijk, kijk, Brenda is er ook bij. Hij is ja, helemaal dat. compleet, jongens. Ik weet nog niet eens wie het is, maar mijn DJ weet het wel. De moeder van familie. De vermoeder van Stef, ja. toch? Hallo, ik wilde graag een fluitje uh, aanvragen. Kan dat? Dat kan. Ik wilde graag horen... Ik voel me zo sexy als ik dan. Ah, die gaan we ook zeker eens doen. Die gaan we zeker doen, En voor is Brennen. die speciaal voor, uh, voor je zoon of. Dat niet. Wat ah, zeg? Ja? Is, is die speciaal voor je zoon? Ja. Ah, wat een liefde vanavond, Stef, zeg eens wat tegen je moeder. Die is niet voor mij toch, of wel? Die is voor Rens. Wie is die voor Rens? Die is toch voor Rens. Ik... Ja, die is, voor Rens. die is voor Rens. Nou Rens, dans lekker mee als je meeluistert. We gaan eerst uh, Kenny B van Parijs doen en daarna komt Sexy als ik dans. Bedankt voor het belletje in ieder geval. Is goed. En tot de volgende keer hè! Mm, hoi hoi, Goedjes. Wat een moederdag jongens. Nou, uh, die mop die... <lacht> die sloeg nergens bro. Ik vind inderdaad nergens op. Maar uh, ik wist niet dat je Sexy was als je danst. Ja Stef, dat willen we wel even zien op de camera. Nee, daar hebben we het al over. Je ja, hebt hier eerst Kenny B met Parijs. Mm -hmm. oh, oh. mm -hmm. Fresh morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franseis, op de boer, ga ik en ik. weet niet wat ik zeg, ik ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik je suis zacht, ik oh je ik un petit peu français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 natuurlijk, ons oud-vertrouwen-nummer. Sexy als ik dans, of niet? Oeh. Ja, ja. Live fan yeah. laatste kwartier. Ah, We kunnen yeah. niet meer kapot vandaag. Het nee, is gezellig, niet. of niet? Absoluut. Live nieuw nieuwsgord. Yeah. Sexy als ik dans. Aha.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga maar voetussen maar, ik voel me zansie. Als ik dans, gooi jij je haard op. Jij hebt zo lekker lekker te gaan spelen. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga maar voetussen maar, ik voel me zansie. Donnie, voel jij ook sexy? Heel sexy. Hey, iedereen voelt zich sexy. Maar natuurlijk. Mm. Mm. Dit was nieuws on Sexy als ik Dans. Oelala. Oelala. Oelala. En de Costa. Hé, hey, wie kent dit nummer? Nu ga ik hem ook gewoon erbij pakken. Oh nee, trouwens. Nee, jawel. Doe ja, het, man. Doe eens gek. Gewoon doe het. doen. Doe eens gek. Kom op. Gooi, Gooi je haar los. los. Dan gaan we die straks doen. Nou, nogmaals, man. Oh ho. Oh. En, en daar is. gaat dat fout. Oh, Oké, okay, jongens, mochten jullie nog meer nummertjes hebben? Want het hangt van... laatste kwartier hangt gewoon, niet, hangt gewoon van jullie af. Heb je nummertjes? Stuur ze door naar... Tony. Stuur ze door naar Donnie. Nee, nee stuur ze door naar Jonas van vanavondstatielive.nl. Of naar 023 57 30 393. 023 57 30 393. Bellen, bellen, bellen. Bellen jullie hebben nog 10 minuten, 10 minuten, 10, 10, 10. 10. Wat ook nog leuk zou zijn, jongens. We hebben nu alle moeders gehad. Nu moeten de volgende uitzending, of zometeen, de vaders er ook bij, of niet? Nee. Ja, Jawel, ik vind het van wel. wel. Nou, papa's, papa's van Ezra, van Stef en van. Liam. Liam. En van uh, de stiefvader van Donnie. <laughs> Ik zou zeggen, bellen, bellen, bellen, bellen, bellen. Jullie hebben tien minuten. Nu hoor je Fox, Stiefsen, Sweets. Zet even tien minuten. Papa's bellen. get a drink of soda pop here? Fuck Steve Sam, sweet. Ja, ja, ja. We gaan dit even doen. Zijn er nog meer bellers of niet? <tosses> Weet ik het. We, <laughs> we komen er zelf wel achter. We hebben... <laughs> oh shit. Worden. We hebben iemand aan de lijn. Zullen we opnemen of niet? Zullen we hem ophangen? Ik zou hem ophangen. Ik zou hem opnemen. We nemen hem op. Goedenavond! u bent de 35e beller. Gefeliciteerd, u hebt helemaal niks gewonnen. Was het maar zo? Hallo? Nee, u ik versta u heel slecht. Hallo, ik wil graag een nummertje aanvragen. Kan dat bij u? Ja hoor. Oké, ehm... Wat is uw naam eigenlijk? Wat zegt u? Wat is uw naam? Mijn naam is Klaas. Klaas, oh Klaas. Heet u ook van uw achternaam vaak, toevallig? Ja, ja, Klaas vaak, ja, lrx Chapsel van Klaas, ja, ja. Hoe? Ja, nee, dat maakt niet uit meneer, maar ik wil graag een nummertje af. En... Nee, nee, nee, nee, noem je ook, vertel ook. Ja, wat moet ik vertellen meneer? Ja, vertel me iets. Doei, hey, kan jij dit ook nadoen, heel toevallig? Eh, uh, Klaas, straks met... Wow. wow! Jij, jij komt hier zo praten met mij. jij bent Klaas vaak niet. Nee, ik ben Klaas. Klaas Jens. Nou, wat voor nummer wilt u horen meneer? Um, ik zou heel graag, uh... Even kijken, first man met uh, round and round willen horen. Nee, dat kan vandaag niet, meneer. Sorry, die hebben we ook afgespeeld. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Jonas. Dat uh, vind ik niet die, zo aardig voor die. de beller. Als de beller dat wil. We hebben hem vandaag nog niet afgespeeld. Misschien, misschien wil Jonas dat doen. En zo niet hebben we hem volgende week sowieso wel, nee, meneer. Nou, aan. volgende week beginnen we er dan wel mee. Wat wil je nu horen? Uh, wat wil ik nu horen? Even kijken. Doe dan maar... Even kijken... Ja dat is moeilijk. Um... Wacht even, Ik ga even kijken in in op, op mijn iPad op mijn muziek-app muziek welke uh, welk liedje ik leuk vind. Heeft u toevallig dat Nummer Random of the Night? Heb ik die? Ja. Nou, ik neem aan van wel, Jonas. Als wel. Zullen gewoon even gaan knallen op het nummer? We knallen hem erin. Oké, okay, hier heb je Der Barge Rhythm of the Night. We're at the last number of the night, jongens. Rhythm of the night. Here you have Rihanna with diamonds. Kleine storing. Donnie, los het op, snel helpen! Ja, we hebben een uh, verkeerde versie gepakt van Diamonds. We hebben in plaats van de normale versie de Ultra Punk versie Can gepakt. Like is dit de goede? Ja, dit klinkt dit is de goede. Jongens. jongens, het laatste nummer van vanavond. om twee Can uur Lekker like diamond. Like diamond. Nee, we hebben diamond. twee uur... Jongens, we hebben het twee uur gezellig gehad. Twee uur volgelachen. We ja, hebben ja, alle moeite in ja. de telefoon gehad. Ja, ik bedank ja, ja. jullie allemaal voor vanavond, dankjewel Donny, dankjewel Leon, dankjewel ja, dan Stef. En dankjewel onze oude vertrouwde DJ Ezra En bedankt yo, yo, yo. aan alle luisteraars natuurlijk En wie nog meer ik bedank bedankt bedankt jullie wel Maas En bedankt ja, en Jonas Jongens bedankt, het was hartstikke gezellig Mooi. Volgende week zijn we er weer Dankjewel, dankjewel Volgende week zijn we er weer Woensdag 6 tot 8 Exclusief Exclusief met Donny, yeah. Navy Liam! Is Stef erbij? Stef is er helaas niet bij, nee, maar we hebben erbij. wel een andere gast. We gaan hem niet vertellen wie. Allemaal luisteren, dit is het laatste nummer vanavond. We wensen jullie een fijne avond en tot volgende week. Hou Houdoe! Houdoe! Houdoe! Houdoe. Houdoe. Houdoe.